Het Internationaal Atoomagentschap zegt dat de problemen in Fukushima nog weken kunnen duren. Het agentschap heeft extra teams naar Japan gestuurd om te helpen met het koelen van de reactoren. In Duitsland hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen kernenergie. Alleen al in Berlijn deden meer dan honderdduizend mensen mee. Om de tegenstanders van kernenergie tegemoet te komen, kondigde bondskanselier Merkel deze week aan dat ze zeven van de zeventien centrales in Duitsland tijdelijk stillegt.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 Vannacht wil ik met je praten over een druk die we allemaal wel eens geprobeerd hebben. Ja, ook jij die eigenlijk helemaal niet van onder invloed zijn houdt. Iedereen is wel eens onder invloed geweest van deze druk. En als je hem gebruikt, en meestal overkomt het je... dan uh, maak je je hersenen allerlei uh, stofjes aan. Zoals bijvoorbeeld uh, adrenaline, noradrenaline, dopamine, endorfine, oxytocine... En het is super, super, super verslavend. Goeiedag, het is twee over één. Je luistert naar Lust. Het programma van Binnen en over liefde, seks en relaties. En omdat we de eerste echte week lente hebben gekend, dacht ik, ik wil het vannacht met je hebben over verliefdheid. Dat is de druk waar ik het over had. Dat verslavende gevoel dat je iemand hebt ontmoet waar je opeens van denkt. Ja, daar kan ik dus nooit meer zonder. Hij is de meest fantastische, mooie prachtige, intelligente, welbespraakte, liefdevolle, knappe, aantrekkelijke man of vrouw die ik ooit heb gezien. En je gelooft het echt. Je gelooft het echt. Ik wil het dus vannacht met je gaan hebben over verliefdheid. Dat fijne gevoel of soms dat vreselijke gevoel. Het ligt er ook allemaal maar een beetje aan. Dat we allemaal kennen en waar we allemaal eigenlijk, als we heel eerlijk zijn tegen onszelf, altijd alleen maar meer van willen. En ik ga straks aan je vertellen hoe dat met mijn eigen verliefdheden zitten. Daar heb ik nog wel een boekje over open te doen. Maar ik ging ook de straat op, of eigenlijk de lustverslaggever, met de vraag... Zeg, ben jij eigenlijk verliefd? Ja, ik ben echt heel erg verliefd op uh, mijn vriendje, want hij is gewoon heel leuk. En uh, ja, ik ben verliefd. Nee, ik ben niet verliefd. Misschien komt het nog, maar nee, nu niet. Ik heb nog niemand op het oog. Nee, niet zozeer op dit moment. Nee, wel houden van wordt het dan weer. Maar niet echt dat ik zeg van, oh, ik ben verliefd. Nee, nee, heb nog nooit gehad. Ik ben het momenteel niet. Nou, op het moment ben ik niet verliefd. Ja, ik wel. Ik heb een vriendin. Uh, nee, eigenlijk niet echt. Uh, ja, op zich wel, denk ik, ja. Ja, ik heb dus ja. Nee, men niet. Ongelooflijk verliefd op mijn vriendin. Ja, zomertijd, lentetijd, lentekriebels, oftewel verliefdheid. Daar wil ik het vannacht met je over hebben. We gingen de straten op met de vraag, ben jij eigenlijk verliefd? Nou, die vraag wil ik ook even bij jou voorleggen. Ben jij eigenlijk verliefd? En zo, ja, wil je dat verhaal met me delen? Bel dan even naar 0800-1121. Je kan ook mailen naar lust.bnn.nl. Maar misschien ben je ook wel helemaal niet verliefd... en geloof je helemaal niet in dat lentekriebelsverhaal. verhaal en geloof je helemaal niet in verliefd zijn. Die mensen zijn er. Die mensen zijn er. Als jij een van die mensen bent, wil ik ook heel graag van jou horen... waarom je er niet echt in gelooft. Liefde op het eerste gezicht, verliefdheid, dat soort dingen. Bellen, bellen, bellen, bellen. 0800 -121. 1, 1, 2, 1, 0800 1121 mailen naar lustbnn.nl. Als je dan een show doet over verliefdheid, dan kan je er eigenlijk niet omheen. Dan ga je natuurlijk doe Maar draaien. En ehm, normaal zou ik dat misschien wat breder moeten introduceren of wat, wat, wat diepgravender voor de hele jonge luisteraars die vandaag meeluisteren. Maar sinds Ali B hoeft dat niet meer, want Ali B heeft met zijn programma Ali B op volle toeren. Een soort brug geslagen tussen enerzijds rappers en anderzijds, mag je dat zo zeggen, gouden ouwe. En in de allerlaatste aflevering van het eerste seizoen van Alibaba Volle Touren kwam hij even voorbij, Henny Vrienden, met ook dit nummer, 32 jaar. En rapper Winnen uit uh, Rotterdam, die heeft toen een remix gemaakt van dit nummer. Nou, de remix ga ik niet draaien. Misschien ga ik die later nog wel draaien, maar ik weet niet of ik die kan vinden check op het internet. Maar het origineel, het origineel geeft nog steeds dat vlinderige gevoel in de buik. Dus dan draai ik dat gewoon voor jou. 32 jaar van Doe Maar. Sinds een dag of twee vlinders in mijn hoofd Sinds een dag of twee aangenaam verdoofd Kwaarts vergeten hoe het voelt om onverliesd There's a... It's from me Verliefdheid, daar hebben we het vannacht over in Lust. En um, nou, ik wil eigenlijk gewoon over naar de Boyd's Bar. Dat is uh, de plek waar onze BNN'ers zich verzamelen. En onder het genot van uh, een biertje of een wijntje praten over het leven. En dus ook over verliefdheid. Deze week diep in gesprek en wij mogen stikken meeluisteren. René, Anne, Chris en Jennifer. Ja... Yeah. Een beetje Wie is verliefd? Hier. Ik? Jij? ik ben, ja. En jij hebt een vriendje toch? Ja, zeker. Heerlijk. Nog steeds verliefd? Ja, ja absoluut. Ja. ja, drie maanden nog maar. Dus ah, ja. uh, Zo, dat dan mag, mag, ik, mag ik het wel hopen ja, dat ik nog steeds verliefd ben. Ja. Is dat drie maanden relatie of drie maanden verliefd? Uh, nee, vier maanden verliefd. Oh ja. Oh, ja. Op het eerste gezicht? Liché, ja, uh, Ja, sort of. Na de eerste date. Dat. <laughs> ja. Ja. Waar voel je dat aan dan? Je buikje. Hoe voel je dat aan? Oh, wat vreselijk kleft dit nee. Ja, het is erg, hè? Ja. Uh, gewoon lekker altijd samen zijn. Dat ja, maar... Want oh. eigenlijk wil je niet meer werken. Wil je gewoon Alleen maar naar een eiland verhuizen. Dat. Oh. Zou de wereld niet een stuk gemakkelijker zijn zonder verliefdheid, hè? Top? Ja, verliefdheid is echt best wel kut. Oh, oh jee. Ja. Hoezo? Jullie, nou, omdat je, je inderdaad je... dus gewoon dat wil. Je wil alleen maar met diegene op een eiland liggen, terwijl dat gewoon niet de realiteit ja, inderdaad. is. Je bent niet meer objectief. Nee. Het is emotie versus ratio. Nou, dat is ja, echt zo. Ja, maar dat is echt je zo. Ik je ben mag... alleen maar leuker als ik verliefd ben. Dan ben ik oh nee, ik word er helemaal Ja, maar het brengt ook wel inderdaad weer een hoop gezeik mee of zo. Je moet uh, ineens met iemand anders rekening houden. Ja, en ik ben altijd meteen bang dat dat ook meteen weer overgaat, want dat is bij mij altijd zo. Vind ik iemand leuk en dan vindt hij mij ook leuk, en dan denk ik: Oh, oh. Dan is ah. het ja. weer klaar. Oh, ben ja, dat is ik ik ben juist voor mij gewoon meer de jacht. Ja. Jij denkt: Oh, ik ben verliefd en dan wil ik dat hij dat ook wordt, maar dan is hij het. En dan, en dan, je dan, je dan euh, laat maar. Ja. Hoe, je dan, hoe laat je iemand verliefd op je worden? Jezus. Nee, is er een formule als voor? Ik heb, nou nee. ja, als jij zegt: Ik ben verliefd op hem, maar ik wil dat hij dat ook mij wordt, nou leer mij dat dan. Nee, dan ja, nee dat, daar heb ik geen tactiek voor hoor. Ik zou er Je bent gewoon een heel leuk soort. <laughs> <hij> He? ik, ik dacht vroeger altijd dat ik verliefd was, maar dat was ik wel tussen niet. Was je gewoon gel? <hij ja, <hij> ja, nee, maar dat is ook, dat is echt een verschil. Gaat dan gaan ja, nog ja. een beetje langs elkaar heen zo, door elkaar. Ja. Waarom dacht je dan dat je verliefd was? En dan dacht ik, elke keer dacht ik, oh dus dit is verliefd zijn. En dan had ik die relatie en dan ging het over en dacht ik, oh relax, die relatie is over eigenlijk. <laughs> en dan dacht ik, okay, dit was dus niet verliefd zijn. En dan komt er weer een nieuwe en dan dacht ik, oh dit is verliefd zijn. En nu dan? Jij bent nu ook verliefd, weet je nu dan wel zeker? Ja, nu weet ik het echt voor het eerst heel zeker. Hoe dan? Nou, ja, dat kan toch Omdat je... ik uh, voor het eerst gewoon heel enthousiast over iemand ben. Normaal. Okay. Nou ja, normaal dacht ik gewoon altijd: voel ik het gewoon ook wel relaxed om met iemand te zijn. Maar nu vind ik het gewoon echt vervelend. Als zij zegt dat ze iets. dat ze denkt, ah, Anne, je, je doet dit en dat vind ik niet zo relaxed. En dan ik, voel ik voel ik. Dit weekend, toen belde ze op, ze zei ze ja, ik had niet zo'n chillen ochtend. En toen dacht ik: oh, kut, wat Zo, zo ingewikkeld ja, ja. is verliefd verliefdheid. Ja, dus, precies. Weet je? Andere ja. persoonlijkheden en zo. Ja. Maar goed, dat is ook wel weer de uitdaging of zoiets. Ja, straks ga ik bellen met uh, mijn vrienden om even te praten over verliefdheid. En om even een soort duidelijk te krijgen voor mezelf. Ja, is dat eigenlijk, ja, het is prettig, maar het is eigenlijk ook heel verschrikkelijk. Want er komt zoveel onzekerheid bij kijken. Je kan je nergens anders op concentreren. Eigenlijk kan je niet eens functioneren. Dus er zit natuurlijk ook een, een donkere kant aan verliefdheid. Maar ik wil ook vooral van jou weten... Ben je verliefd? En zo ja, op wie? Ik hoef natuurlijk geen naam en toenaam. En wat is het verhaal daarachter? En wat vind je ervan? Is het prettig? Is het heerlijk om verliefd te zijn? Of is het juist een vreselijke soort blok aan je been... omdat je op een bepaalde manier wel de beste, de beste versie van jezelf bent... Maar ook, maar ook wel de meest beroerde? Ik wil het eigenlijk wel van je weten. 0800-1121. 0800-1121. Ik heb een dame klaarstaan die in haar leven in elk geval... twee keer verliefd is geweest... Tweede keer trouwde ze, maar de eerste keer is het niet heel goed afgelopen. Nou, het is ook een beetje een bekend verhaal. En nu is zij best bang dat die ex, die nu op het punt staat om door te breken als uh, zanger, alles gaat bezingen wat er dan niet goed ging in die relatie. En ik denk dat dat bij haar dan heel veel is wat er niet goed is gaan. Amy Winehouse heb ik klaarstaan met Back to Black. praat ik met je over verliefdheid. En ik heb dat al vaker gezegd, uh, als ik dan zo'n onderwerp kies... en deze week was het makkelijk, lente, goed weer, lentekriebels, dan komt dat verliefdheid vanzelf. Maar dan wil ik daar gewoon even over praten met goede vrienden. Arison, yes, yeah. goeienacht, wat goed dat je er bent. Even voor, uh, voor iedereen die meeluistert. Arison is een goede vriend van mij uit Rotterdam. Is uh, acteur in het theater, rapper en gewoon eigenlijk een beetje zo, een, een kunstenaar. Ja, toch, ik probeer het, ik probeer het. Maar ik heb, uh, ik heb nog een vriendinnetje van me gebeld, Joey. Een regisseur met wie ik al vaker werk. Joey, goeienacht. Hey. Joey, jij bent net weer vrijgezel. Arison, hoe zit jij? Vrijgezel, relatie, hoe. Uh... Ja, vrij gezellig in ieder geval. Vrij gezellig. Nou, <laughs> ja. Dus eigenlijk zijn eerlijk. we drie vrijgezellen en de lente is begonnen en we hebben het over verliefdheid. Mm -mm. Arison, ben jij verliefd op iemand op dit moment? Nee, op dit moment niet. Mee. Joey, hoe ben jij? Nee, verliefd is een groot woord. Maar goed, die lentekriebels, die beginnen wel te komen, moet ik zeggen. Ja, ik, ik, heb, ik ben ook lentekriebelig. Maar hoe ja. voel jij dat, Joey? Ik weet niet. Het is gewoon een soort van terug naar een kriebelende teenager van 16. Een beetje dat gevoel, zeg maar. En, dan... en je voelt een beetje zo'n kriebel in je buik. En je wordt een ja, beetje... Wat? Ik heb het ook, dat je een je beetje sufferd wordt. Een beetje, wordt. Een je beetje... wordt een beetje, ja, een beetje sufferd. En je kent jezelf niet meer zo goed terug. Oh, ik, vind dat, <laughs> ik vind dat echt lekker hoe, hoe gaat het bij jou, Addison, als jij verliefd bent? Ja, je hebt, verschillende types, je hebt verschillende soorten verliefdheid toch. Soms heb je verliefdheid dat je gewoon even een half uurtje of een uurtje verliefd bent op iemand. Ja. En dat, dat andere lange verliefde gedoe, dat is waar het me aan doet denken als ik haar hoor praten. Maar dan is het wanneer je echt, echt verliefd bent op iemand. Oh jee, ben ik misschien echt, echt verliefd dan. Volgens mij, ik, ja, tot nu toe dacht ik dat het onder de categorie crush viel, maar... Ja, jij, ik denk Joey, want ik weet toevallig, jij bent natuurlijk mijn vriendin, ik weet waar dit over gaat. Ik denk dat uh, jij na een lange relatie, heb je weer iemand ontmoet die uh, het bloed weer even een beetje laat stromen in je lichaam. Maar jij dacht misschien dat het lust was. Nou, het is sowieso lust. Ik denk dat ik gewoon even los moet gaan en get it out of your system. Ik denk dat dat het zo <lacht> is. <lacht> Wauw. Hé, hey. Kan je verliefd zijn op meerdere personen? Dat vroeg ik me af toen ik hier naartoe reed, in de auto. Ja, het kan wel, maar dat is dan dat andere soort verliefdheid waar ik het net over heb. Die lust, zeg jij. Je kan wel op twee vrouwen tegelijk ja, in lust juist, zijn. Ja, met lust wel. Met lust. Als je het noemt lust, verliefd, lust, dan kan het wel. Maar, als maar hoe je weet je wat verliefd, het verschil verliefd, is? Ja, dat weet je daardoor. Als hij op twee chicks of twee boys verliefd kan zijn, dan weet je dat het die een is van lust. Dat die, als je die echte verliefdheid hebt dat je niet kan eten... en dat je de hele tijd dom aan het glimlachen bent en weet ik veel wat... dan kan je inderdaad maar aan één persoon denken. Ja, dat denk ik Of denk jij wel, Joey, dat je op twee uh, mannen tegelijk verliefd zijn, kan zijn? Ik weet niet, het lijkt me heerlijk, momenteel. <laughs> jij bent echt down for whatever, hè, even? Bring it on, man. Echt alles, oké. Okay. Okay. Ik wil advies van een man. Ik word dus een soort sukkel... Als ik een beetje verliefd of verlust op iemand ben, dan, dan ben ik klunzig, dan wil ik tof doen, maar ik ben niet tof. Geef jij mij nou eens advies als man? Wat, wat moet ik doen als ik verliefd ben? Ja, je moet vooral niet, uh, niet anders gaan doen dan wie je normaal bent. Ja, maar dat vind ik dus moeilijk. Of je moet wel heel anders doen, maar dan moet je gewoon straight to the point zijn. Dan weet je ook waarom je zo gek aan het doen bent. Maar wat, stel je voor ik ben verliefd op jou, wat moet ik dan tegen jou zeggen? Adison, ik ben raar aan het doen, want ik ben verliefd op je. Ja maar zie je, je begint al te nee, Dan ga je me eerst, dan ga je me eerst uitnodigen. Okay. En wanneer we samen zijn, ja. dan kijk je me aan. Ja. En waarschijnlijk op het moment dat je me aankijkt, heb ik al door. van Zij is verliefd op mij en dan is het alweer het. Dan hoef je het al meer, niet meer te zeggen. Dan moet, ik moet je gewoon die verliefde blik geven. <laughs> ja, je moet de verliefde blik. Als we samen zijn hè? Oké. Okay. Nee, dus niet ik vind tussen tricky, maar... mensen, gewoon wanneer je met tweeën, bent, geef je de verliefde blik. Jij zegt je vindt het je nou, Ja, ik vind het tricky. Want hoe weet je nou, kijk, stel je, stel je gaat het allemaal doen, je laat je charmes gaan en dan je weet niet of hij het ook zo voelt, weet je. Ja, je kan altijd afgewezen worden, dat bedoel je toch? Ja. Maar Joey, het was wel een duidelijk advies. Iemand uitnodigen, speciaal momentje voor je, voor je tweeën creëren en dan die blik. Die blik die zegt ik wil jou. Ga jij het doen? Ik, nee, ik weet je, ik moet nog, Nummer één, ik moet nog een beetje oefenen op die blik. Oké, okay, want je bent natuurlijk oh, tien jaar in de relatie mevrouw geweest. Mevrouw voor nee, ja. je moet niet oefenen, joh. Gewoon laten gaan, Joey. Hoor je dat? De ja, echt Rotterdam. Kijk, bij verliefdheid komt sowieso het ding dat je niet te veel moet gaan denken, hè? Want wanneer je gaat denken, maak je al die domme foutjes. Ja. Dus je moet gewoon doen. Dat is waar. Ja. Hé hey, jongens, fijn dat ik jullie mocht bellen. Graag gedaan. Blijf lekker luisteren, het gaat nog de hele nacht over verliefdheid. Goeienacht! Ja, jullie. Do you want to go to the plage with me? I'm going down.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 heeft me echt drie keer onderbroken. Ik heb het over producer Frank. Wij, zitten dan met, wij starten hier zo'n plaat in. En dan kunnen we via een fantastisch mechanisme... hier even met elkaar praten. En uh, producer Frank heeft wel tot vier keer gezegd... het wordt de lentehit van 2011. Je de Crystal Fighters met Blage. Zo heet je dat nummer. Dus uh, let, let op zijn woorden. Ik kon natuurlijk uh, dat doen alsof ik dat zelf had gezegd... maar als, als iemand zo enthousiast is over een plaat achter de schermen... dan moet je gewoon mans genoeg zijn hier voor de, voor de microfoon... en gewoon zeggen dat, dat producer Frank zegt dat dit de plaat, de plaat van de lente wordt. Goed, je hoort het hier eerst. We hebben het over verliefdheid. En um, Erik die heeft wel een hele bijzondere omschrijving... van wat een verliefdheid volgens hem is. Erik, goeiedag. Goeiedag, Sarah. Hi. Ver, verliefdheid is volgens jou? Een mini-psychose. Een mini-psychose, wauw. Kan, kan jij je radio iets zachter zetten? Want jij gramt een hem beetje. hem uitgezet. Top. Een mini-psychose, vertel. Waarom uh, ik moet lachen? Ja, dan een, ik, uh, je... En daar, Een psychose is zo'n zo situatie waarin je uh, denken verstoord is. Je gevoel het niet helemaal uh, normaal is. Of, of, nee, je, je hebt doet... een, een, een, een andere... Beleving van de werkelijkheid dan dat die zich op dat moment afspeelt, toch? Kan heel ver gaan. Ja, je leeft alleen maar door je gevoel. En, um, en dat, is ook, dat is ook wat je bent. Ik hoorde net iemand zeggen dat uh, ratio versus gevoel... En, um, maar het lijkt wel of die ratio gewoon anders functioneert. Ja, maar jij zegt mini-psychose. Een psychose hebben we over het algemeen niet zo'n goed gevoel bij... Is verliefdheid prettig dan volgens jou? Of is het echt eigenlijk iets vreselijks wat je overkomt? Nee, het, is, het heeft iets heel prettigs. Maar het is ook ongemakkelijk. Ja, hè? Wat is er prettig aan en wat ongemakkelijk? In jouw geval, Erik? Het, uh, nou, inderdaad, die, die, uh, ja, wat dan altijd die vlinders in je buik. Uh, uh, maar het verstoort je normale uh, doen, je, je leven. Uh, ik, ik heb het eerder uh, in de uitzending eerder horen zeggen... je bent bijna obsessief bezig met die ander... Ja. Ja. Wanneer ja. was jij voor het laatst verliefd Erik? Ehm, um, dat is wel een, een tijd geleden, ik denk wel vijf jaar, vijf ik, geleden? Heb, ik kom net terug van, een, uh, ik ben uit geweest met een ongelooflijke leuke vrouw. Oh je hebt uh, net een date gehad? Wauw, Ik nice. heb net een date gehad, ja. En, en is dat dan een beginnende verliefdheid die ik daar in je stem hoor trillen? Ja, dat zit er wel een tikje in denk ik, ik vind het erg leuk. Ja? ja. Ja. Wat voel je? Ik heb hier een lijstje van kenmerken waaraan je kan afwinken dat je verliefd bent. Ik ja. noem maar even een paar op. Moet jij even zeggen of je dat dan had? Ja, oké. Okay. Okay. Is goed. Ernstige verlegenheid en onhandigheid in aanwezigheid van de geliefde. Had je dat net? Nee, nee dat viel wel mee. Dat viel ja. wel mee. Ja. Yeah. Blindheid voor de negatieve kanten van die geliefde. Nou, dat zou heel goed kunnen, maar dat is misschien nog wel erger, want ik heb er totaal niet op gelet. Nee, precies. Dat is, dus, dat is het hele liefde maakt Blindval. Dus ze heeft nog, er is nog niks mis met haar. <laughs> nee, voorlopig niet. Ja, en... behalve, dat, behalve dat ze rookt, maar ook okay. Oké, okay, maar dat, ja. En, en, en, en ik zie hier staan het continu denken aan de geliefde. Hoe lang ben je al thuis van je date? N uh, nou, ik, ik sta... Uh... Voor mijn deur in de auto nog, met uh, mobiel aan mijn oor. Oké, okay, dus, dus het is vers van de pers. Maar die Ik rit terug, die je dan net hebt gemaakt, heb je dan alleen maar aan haar gedacht? Uh, bijna alleen maar, ja. Ah, dit, dit, dit. Erik, dit is zo'n beginnende verliefdheid hoor. Ja, oké. Okay. Echt waar. Erik, succes hiermee. Ik hoop dat het mag uitbloeien tot een... Uh... Nou, een volwaardig liefde of volwaardig lustding, Maar dat het in elk geval nog een hele ja, tijd heel leuk is. Ik die lust, wat, wat moet die lust er de hele tijd bij? Boe, ik wil niet, de, de lust kan je, want dat was ook een vraag. Kan je nou ook meer mensen tegelijk verliefd zijn? Dat lijkt me bijna onmogelijk. Want je wordt volledig bezeten. Maar lust kan je wel voor meer mensen hebben. En je ja. kunt ook, ik ben in mijn leven wel een paar seconden verliefd geweest op iemand. Ja, ja, die, die heb ik ook wel eens meegemaakt. Erik, wat ik uh, wil doen is, ik wil even de uitspraak van jou de eten in slingeren. Is verliefdheid inderdaad een mini-psychose? Dat nou. vraag ik. Dat ga ik vragen aan de rest van de luisteraars. Okay. Bellen 0800-1121. 0800-1121. Is verliefdheid een mini-psychose? Uh, mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Oh, we gaan een nummer draaien van een van mijn favoriete artiesten aller tijden. Ja, dankjewel. Fredrik. Dankjewel, Erik. Ik heb klaarstaan. Oh, een dame. Als ik, als ik dan lesbisch zou zijn, dan zou ik zeker verliefd op haar zijn. En ik ben ook wel eens jaloers op Jay-Z. Maar ik ben ook wel eens jaloers op haar, omdat zij dan weer verkering heeft met Jay-Z. Um, ik vind het een prachtige relatie. Ze gaan binnenkort samen een nummer opnemen voor het nieuwe album van de hip-hop producer Dr. Dre. Dus ze gaan weer eens samenwerken. Maar dat deden ze in het verleden al, onder andere bij dit nummer, Crazy in Love, Beyoncé. Yes.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 the way that you know what I gotta do. It's the beat in my heart just when I'm with you. But I still don't understand do just like you look, do to know. You?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 je hebt als je verliefd bent. Nou, dat gaat natuurlijk alle kanten op. Op het ene moment voel je top, dan in één keer weer super onzeker en twijfelachtig, niet kunnen eten en dan in één keer weer heel veel honger hebben. Uh, het is all over the place eigenlijk, dat gevoel. En hoe het lichamelijk voelt, nou, dat weet iedereen wel, maar wat gebeurt er eigenlijk met een mens? Qua hormonen, qua gedachten, wat gebeurt er in dat lijf als je verliefd bent? Daar wil ik het over hebben met uh, niemand minder dan onze vaste seksuologe Wil Berghuis. Wil, goedenacht. Goedenacht, Freida. Wil Allereerst, dat verliefd zijn, dat is toch een soort harddrugs, heb ik besloten. Want ja. het effect dat het op je heeft, echt alsof je even niet op deze wereld bent. En ik kan me alleen maar voorstellen dat het zo moet voelen als je bijvoorbeeld een ecstasy pilletje hebt geslikt. Gewoon een pure staat van totaal geluk of zo. Ja, van totaal geluk. Ja, ik, ik heb zelf ook helemaal geen ervaring met drugs. Maar uh, even volgens mij kan er geen enkele druk op tegen, tegen de verliefdheid. Ik, ik ben zelf een echte verliefdheid addict. Uh, ik vind het zo geweldig. Ja, je bent ook <laughs> verslaafd. Ja, het is ja echt we hebben net verslaafd over die verliefdheid en um, dus um, daar komen zo verschrikkelijk veel uh, chemische stoffen uh, vrij, dat is echt ongelooflijk. Adrenaline op, bijvoorbeeld? Ja, adrenaline, dopamine, um, nou adrenaline is dan een, een stresshormoon dat vrijkomt. Het begint allereerst met een soort amfetamine, PA. ik zal de afkorting zal niet eens herhalen, want dat zijn allemaal hele ingewikkelde termen. Maar een soort amfetamine, nou, dat is echt een druk. Wat doe gevoel... dat met je systeem? Een pep, dat is een pep. Hè? Ja. Je, je hebt het idee van, nou, wauw, ik, uh, nou, maar ik krijg ze niet klein. Ik kan de hele nacht doorgaan, ik kan de hele wereld aan. En uh, nou nee. ja, problemen bestaan er niet. Weet je wel, een beetje haast manisch, uh, dat je je dan voelt. Ja. Dat, dat is de belang... Daar begint het eigenlijk mee. En uh, wat uh, die amfetamine dan doet... Die zorgt ervoor dat de dopamine vrijkomt. Nou, dopamine is een neurotransmitter. is een soort ja, molecuul. Hè, die dan ervoor zorgt dat uh, uh, er signalen naar de zenuwcellen gaan. En dan, ja, als je dan je uh, geliefde ziet. Hè, nou, <laughs> is dat wordt, waar eh, die knikkende knieën vandaan ja, komen? Dat, dat, dat, dat gevoel, het zwevende gevoel. Zo van, uh, nou, die, die vlinders in de buik. Uh, dat komt uh, met name van de adrenaline, dat, dat stresshormoon wat ervoor zorgt dat je hartkloppen, vlinders in je buik, uh, zweet in de handen mm -hmm. en, en dat gevoel, hè. Dus dat, dat zit er ook nog bij. Dus je hebt eigenlijk die drie belangrijke stoffen, de, de amfetamine, de dopamine en uh, de adrenaline, dat zijn de verliefdheidsstofjes. Uh, nou joh, dat, uh, daar word je helemaal uh, ja, euvoer, daar word je echt super super gelukkig en blij van. Maar tegelijkertijd, en daarom is het maar goed dat de verliefdheid ook weer overgaat. Tenminste, als ik verliefd ben, dan eet ik ook weer, krijg ik geen hap door mijn keel en zo. En dan slaap ik bijna niet. Ja, je functioneert <lacht> gewoon niet eens, echt. Nee. Je bent er gewoon een beetje, maar het, het doet het ja. allemaal niet zo goed. Nee, dus het is maar goed dat de verliefdheid ook weer overgaat na verloop van tijd. En uh, dan komen daar weer andere leuke dingen voor in de plaats. Maar uh, ja, want dat is voor het lichaam gewoon niet vol te houden. Dat is. Uh... Dat is zo hard werken. Ja, op een gegeven moment moet het minder worden. Weet jij ja. wil, uh, wat uh, de biologische reden is... van uh, dat wij als mensen verliefd worden op elkaar? Zit daar ja, iets ja. biologisch achter? Ja, absoluut. Overal zit wat biologisch achter. En uh, bij uh, de menselijke soort... Nou, net als bij alle andere uh, diersoorten... is dat uh, met name de, de voortplanting. Want het is natuurlijk belangrijk dat de menselijke soort zich voortplant... en dat we seks hebben met elkaar... Dus uh, dat, is, dat is ook de reden waarom, uh, ja, waarom je verliefd wordt en uh, wat er dan voor zorgt dat je, dat je bij elkaar blijft en uh, dat je seks hebt en nakomelingen verwekt en dan ook nog bij elkaar blijft. En daar zorgen ook weer andere stofjes voor, want dan komen er weer uh, oxytocine, met name dat, dat knuffelhormoon en de endorfines. Het ontspannen gevoelhormoon en de serotonine, het gelukshormoon, komt dan vrij. Jongen, we zijn gewoon wilt... overgeleverd hè? aan ja, het lichaam en die hormonen. Het is soms het gevoel dat je bekruipt als je verliefd bent: is van God en ik heb het totaal niet onder controle. Maar als ik dit zo hoor, denk ik: nou, natuurlijk heb je het niet onder controle. Maar er, er nee. wordt een soort ontzettend infuus met allemaal, allemaal werk. Veel wat voor hormonen wordt er soort in je hart gestoken. En probeer ja. er maar iets van te maken voor de rest. Ja, ja. Dus ja, als je daarover nadenkt, dan, dan, dan klinkt dat ook allemaal heel, ja, heel, een heel biologisch verhaal. Maar de effecten zijn natuurlijk heel psychologisch en ook, ook heel sociaal. Dus het zorgt er ook wel voor dat je ja, heel erg kan genieten en ook relaties aan durft te gaan. Want als je die hormonen niet aan zou maken, dan zou je ook geen relaties aangaan. Dan zou je geen seks hebben en dan zou je geen, geen kinderen verwekken. Dan zou het er allemaal heel anders uitzien. Dus het dus dat is strikt ook wel een... noodzakelijk? Ook. Ja, het heeft wel een functie. Kijk, je hebt wel mensen die, die dat veel minder ervaren en veel minder verliefd worden. Maar ja, dan, uh, dan is de noodzaak om relaties aan te gaan vaak ook, ook veel minder. En ook de noodzaak om je voor te planten is veel minder. Dus, uh... Als je het alleen maar op je ratio zou moeten doen, want dan, ja. zou, dan ga je denk ik in, ja, nou ja, goed. Ik ben misschien ja, niet nou klaar ja. voor een relatie. Nou ja, ik, ik wil me even op mijn werk richten. Al dat soort nepredenen die, uh, die je in je hoofd kan halen. Ja. Maar ja, die verliefdheid die komt daar als een soort tsunami overheen en die doet echt zo... en dan ga ja, je. Ja, wauw, dan ga je. Ja, daar is geen hou aan. Als je daar gevoelig voor bent, dan, uh, dan ga je onderuit. Zijn er ook mensen, ja. want je zegt als je er gevoelig voor bent, zijn er mensen die niet verliefd worden? Zijn die er? Komen die wel eens bij jou in de praktijk? Jawel hoor. Ja, ja, ja, ja. Die nooit ja. verliefd worden? Ja. ja, die daar helemaal niks mee hebben. Die... <laughs> Dat zijn zulke rationele wezens. En uh, ja, er kan natuurlijk heel veel problematiek uh, aan de grondslag liggen, maar, maar soms is het ook gewoon zo. En dan vraag ik ook altijd, ben je wel eens verliefd of ben je op een ander moment wel eens heel gelukkig of heb je wel passie in, in je leven? Ja, dat hebben ze dan vaak ook niet. Een dus soort uh, flatline op dat hele. Ja, gebied. een beetje wel. Ja. Een beetje van die kraak-nog-smaaktypes zeg ik altijd. Wil, ik, uh, ik bedank je. Want uh, verliefdheid bleef toch een beetje een soort vage term. Iedereen begrijpt wel wat je bedoelt. Mm -hmm. Maar het bleef een soort vage. Wat is het dan? En jij hebt me toch even heel duidelijk weten te maken van hoe werkt het in het lijf? Wat doet het? En wat voor mm -hmm. functie heeft het? Dus dat vind ik echt top. Dankjewel. Ik nou. uh, krijg mailtjes voor je binnen. Ja. Yeah. Ik ga je straks nog even terugbellen later in de show. Dus. Nou, dat is helemaal goed. Tot, helemaal zo goed. Dan. Tot later. Is ik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 Ha <laughs> Die vorige week nog in Nederland was, Bruno Mars. Hoorde je? Lust, liefde, relaties en seks. Het is het beste en het meest slechte gevoel ter wereld. Het beste gevoel omdat je kan de hele dag aan niks anders denken. Je denkt dat je de wereld aan kan. Alles is positief. Je hebt die roze bril op, niets kan je breken. Je dag kan niet meer stuk. Maar slecht omdat je kan niet eten. Je bent in constante onzekerheid. Vind diegene mij ook wel zo leuk zoals, als hoe ik diegene vind? Wanneer zie ik hem weer? Wanneer, en ik weet niet wat ik moet zeggen... constante onzekerheid. Niet kunnen slapen aan alles, maar dan ook alles twijfelen. Maar toch wilde ik er een show over doen. Want het is lente geworden deze week. En als ik lente zeg, dan denk ik natuurlijk meteen... Ik, dan, ik weet niet hoe jij dat hebt. Dan denk ik meteen aan verliefdheid. Ben ik ben niet de enige in. Rachella, goeienacht. Hi, goeiennacht, Jara. Hi, we hebben het over Hi. verliefdheid vannacht. Wat een heerlijk onderwerp. Ik heerlijk. Moet ook, ik weet niet of je dat hoort, maar ik moet ook altijd glimlachen. Dat hoor je in iemands stem. Ik ben alleen maar aan het glimlachen. Ja, maar ik ook. Want ik, ik ben ook verliefd. Jij bent verliefd ook. Oké. Okay. Ik, ik Heel erg zelfs. Oh, wat heerlijk. Ik krijg meteen zo dat gevoel in mijn buikje zegt. Jij bent heel verliefd, vertel. Ik, um, ik ben sinds uh, eigenlijk twee maandjes denk ik heel erg verliefd. Oh, en daar ben ik heel nog. blij mee kriebels en, en buikpijn hoofdpijn maar alleen maar fijne dingen alleen maar goede dingen even naar die man denk ik waar je verliefd op bent een vrouw Jonge, man. een vrouw oh even een vrouw naar die vrouw waar je verliefd op bent even ben. naar die vrouw je ja, ik wist niet zeker ik denk ik gooi gewoon even ja nee, dat mag. die vrouw waar je verliefd op bent hoe heb je die ontmoet en weet je nog wat je voelde toen je haar voor het eerst zag um, ik heb um, eigenlijk via vrienden uh, ontmoet en ik ken haar eigenlijk al een tijdje maar sinds, um, sinds je elkaar beter leert kennen en dingen van elkaar ziet, dat je denkt, oh dat is eigenlijk wel echt heel erg leuk. En hoe leuk iemand dan eigenlijk wel niet is, dan krijg je er toch wel kriebels van. En hoop je dat diegene eigenlijk alweer belt en dat je elkaar weer snel ziet. Ja, en, ja. Uh, en maar ja, jij, wat zag jij dan van haar waardoor die vonk in één keer oversloeg? Um, heel veel spontaniteit. Heel veel spontaniteit en, en uitstraling en heel erg um, liefdevol. En toen, op, toen werd je wakker op een dag en dacht je, oh mijn god, is zij het? Wanneer gebeurt dat dan? Want je ziet dat iemand spontaan is. Want jullie hebben, we hebben jullie samen een vriendengroep of zo, dat je haar... Ja, ja klopt, klopt. Oké, okay, dus dan ken je iemand uit de vriendengroep. Nou, we hebben gepraat, ja. leuk. Maar er moet een moment zijn dat je in één keer binnenkrijgt, zij is het helemaal. Uh, ik denk dat dat echt een, uh, een, een soort van klik is, op zo'n moment. Dat je, dat je elkaar aankijkt, eigenlijk ben je dan heel leuk, gezellig met z'n allen. En dan is het net even die blik dat je denkt, uh, shit, Wacht ik ben je wel echt heel erg leuk. Ja, ja, ja. En dan, want dan ben je vriendinnen in een groepje, ja. maak, je ja. dan, maak je dan een move. Want ik ben echt, en dat, ik, ik hou van verliefdheid, maar ik ben er wel heel slecht in en mee. Want zodra het, zeg maar, de overhand neemt, dan, ben ik, dan, kan, ik, dan kan ik me smooth <tus> zelf niet meer zijn. En dan word ik een soort klungelige... Een klungelige vogel. Hoe deed jij dat? Ja, nou, ik ben daar ook wel altijd heel erg voorzichtig in hoor. Ik word ook niet zo heel snel verliefd. En um, ja, als je dan zo'n gevoel hebt, dan denk je... ja, hoe lang duurt dat? En is het wel echt? En dan ga je twijfelen. Maar als het zo goed voelt en zo warm... dan, um, ja, dan, dan wil je gewoon graag bij diegene zijn. Ik denk dat we gewoon veel hebben afgesproken. En uh, ja, van het een komt dan het ander. En dat is wel heel eng. Maar wel heel leuk eng, zeg maar. Ja, die eerste zoen, hoe ging dat? Um, die eerste zoen, die, uh, die ging heel goed. Die ging, nee, dat was heel leuk, ja. Maar wel raar, omdat het toch eigenlijk een vriendin van is. En waar was dat dan? Waren jullie in de bios of op, op het strand? Want ik wil even zo'n plaatje erbij zien. Ja nee, dat was gewoon, het was eigenlijk heel simpel gewoon bij mij thuis. Op bank, eigenlijk ben je dan gewoon uh, gezellig. En, uh, ja, dan gebeurt er toch iets. Magisch, zeg het maar. Magisch, ja. ja echt dat magisch is gewoon zo. Dat is het. jij het initiatief of was zij het? Um, eigenlijk een beetje van beide. Dat, dat vind ik dus echt. Dat heb ik niet ja, zo vaak meegemaakt. Dat is echt zo magie. Je kijkt naar elkaar. In de verte gaat de zon onder, ongetwijfeld. Je hoort een liedje in je hoofd. Jullie monden zo naar elkaar toe, zo'n gevoel in je buik en in je borst en dan zo die zoen. Zo. Oh. Ja, het is, net, het is net een film waar je middenin zit. Ja, maar. lekker hè? Lekker. Ja. Dat ja, vind en... ik denk ik het leukste aan verliefdheid, dat het je hele leven wordt een, een soort constante Julia Roberts film. Dat is Jammer. zo hè? Ja, echt, inderdaad. En nu hebben jullie dus Goed verkering? Voorbeeld. En nu hebben we nog steeds verkeringen, ja. Oh, wat leuk. Geef eens een tip aan uh, mij, maar aan alle mensen die aan het luisteren zijn, die, ja. die lente kriebels voelen. Die verliefdheid. En dan, komt, en dan komt er meestal overheen een soort, een soort ratio van... ja, ja nou ja, verliefdheid, ik weet het niet. Die twijfels waar je over, waar jij het net over hebt. Wat, wat moeten de twijfelaars in de liefde doen, volgens jou, Rochelle ik, ik denk gewoon uh, vooral uh, op je gevoel afgaan. En die stap durven nemen, want... We gaan allemaal wel eens een keer op ons bek. En ga je dat niet, dan is het heel erg fijn. En dan kan je samen genieten van de zomer. En de lente nu dan. Wat mooi dit, ja. <laughs> Rachelle, super dat je even belde om je verhaal te vertellen. Ja, tuurlijk. Graag gedaan. Als je nou thuis zit te luisteren of in de auto... en je hebt ook een fantastisch verhaal over de liefde... over verliefdheid, over die blik in elkaars ogen... over die eerste zoen... Wil ik heel graag horen, 0801121. Of, want dat zei de Shelle ook, je moet natuurlijk het risico nemen, liep je met al je verliefdheid een ontzettend blauwtje? Dat mag je ook aan mij vertellen. Heb ik ook heel vaak meegemaakt, ga ik ook aan jullie vertellen. Maar ik wil het ook van jou horen, 0801121. Mailen mag ook, lust, het BNM.nl. Liefde, relaties en seks. En seks. Radio 1. Lust. In deze show betrap ik mezelf er wel eens op... dat ik een onderwerp toch van een vrouwelijke kant vaak belicht. Maar omdat ik dat van mezelf weet, heb ik natuurlijk mensen in mijn hoek... die mij heel goed kunnen laten zien hoe iets nou werkt vanuit het mannelijke perspectief. En ik noem, hij is toch een beetje de Clark Kent van mijn Lois Lane. Tom Gorni, goedenacht. Hai, hey, goedendacht Rijda. Tom, we hebben het over verliefdheid vannacht. Ja. Zijn mannen op dezelfde manier verliefd als dat vrouwen dat zijn? Dat vind ik heel moeilijk te zeggen, omdat ik nooit als een vrouw verliefd ben geweest... Maar ik denk stiekem dat er niet heel veel verschil in zit in, in, in verliefde uitwerking. Het verschil zit er meer in um, hoe mannen het uiten versus vrouwen. Oh, hoe mannen het uiten. Wat, wat is daar dan verschillend aan? Ik denk dat vrouwen het meer uiten dan mannen. Ik denk, mannen voelen het wel en die ervaren het en die vlindersen hoe, hoe, En wel die spanning en dergelijke. Alleen gaan ze minder uh, in een rokje rondhuppelen uh, van... Oh, ik ben zo verliefd. Oh, ik ben zo blij. Oh, ik ben thuis aan hem denken. En houdt het meer voor zichzelf, maar ik denk dat we, wat emotie betreft absoluut gewoon hetzelfde voelen. Waarom is het zo dat mannen dat wat meer aan de binnenkant houden? Ja, het is ook een beetje het is hoe mannen een beetje in elkaar zitten, maar ook um, wat maatschappelijk geaccepteerd is. Kijk, mannen moeten zich er te veel uit en mannen moeten wat, wat sterker en stabieler en harder zijn. En ik geloof ook wel dat de emotionele ups en downs bij mannen minder hoog zijn dan bij vrouwen. Vrouwen zijn gewoon iets minder stabiel als het gaat om... Uh... Om uh, de grote emotiestroom waar je als mens dat mee zijn, moet dienen. Dat zijn jouw woorden te rijden. Ik ga daar mijn vingers uh, niet aan branden. Nee, maar ik, dat, dat is wat je zegt indirect, toch? Of ja, niet? Ik, ik denk het wel, klopt. Ik denk het wel, inderdaad. Ja. Ja. En, en daarbij, vrouwen genieten ook van een bredere bandbreedte aan emoties dan mannen. Kijk, vrouwen gaan dan met z'n allen in een pyjama een uh, zielige huilfilm kijken... om met z'n allen lekker te gaan huilen. Want vinden ze fijn. Um, terwijl mannen, de, de bandbrek waar zij zich prettig bij voelen, is veel kleiner. Mannen willen gewoon leuke actieve dingen, ze willen gewoon lekker voelen. En ze hoeven niet die, die, die rollercoaster van emoties door te gaan. Vrouwen houden daar veel meer van dan mannen. Tom, waaraan merk je bij een man, als we kijken naar lichaamstaal, uh, dat hij verliefd is? Want, oké, okay, hij uit het minder, maar lichaamstaal is natuurlijk, dat, dat spreekt heel erg. Als je, je daar op let en als je dat kan lezen. En jij kan dat. Kijk, um... Het is, het is, je moet dus, aan de ene kant moet je kijken naar lichaamstaal, maar je moet eigenlijk naar de, de gehele palet aan, aan uitingen van communicatie die je kan hebben. Uh, daar, je moet het heel breed gaan trekken. Kijk, Je moet kijken naar wat is verliefdheid en wat doet het met iemand. En dan moet je kijken naar signalen die daar uh, die die uiting aan geven. Ten allereerste, als je verliefd bent op een vrouw, uh, wordt die vrouw heel erg waardevol. En als dit jou waardevol wordt, um, wil je dat het goed gaat, dan wil je niet dat het gaat falen. Dus als je bij diegene in de buurt bent, of als je met diegene aan het praten bent, bestaat de neiging dat je een klein beetje zenuwachtiger bent. dan dat je met een average uh, meisje zou praten, want die dame vind jij belangrijk, dus je wil dat het goed gaat. Dus ben je een beetje zenuwachtig. En De uiting van zenuwachtigheid, kun je gaan kijken, uh, krijgt hij een beetje een rood hoofd. Of als hij in jouw buurt is, kijkt hij vaker naar jou. Of als hij met jou praat, uh, houdt hij... Uh, langer dan uh, normaal, het oogcontact vast met die ja, ja, jou gewoon heerlijk en verrukkelijk vindt. en, en bij je wil zijn en zo lang mogelijk wil aankijken. Dat zijn allemaal signalen waaruit je zou kunnen opmaken. dat uh, die man jou leuker dan, dan zomaar gemiddeld vindt. Jij leert mannen uh, hun zelfvertrouwen aanboren en op vrouw af te stappen. Maar heb je ook zoiets als verliefdheidsmanagement? Want het ding van verliefdheid is. <laughs> dat je totaal geen controle hebt over jezelf. Dat het helemaal uit de hand loopt. Ja. Heb jij daar iets van tips en tricks voor, voor mannen, omdat... Ja, jazeker. Um, kijk, een aantal dingen spelen er. Als, als er heel weinig vrouwen zijn in je leven, stel je dat je maar één vrouw die je af en toe ziet. Dan is dat heel erg groot dat je veel te snel verliefd wordt op die dame en je elke controle verliest. En dat er maar één vrouw is waar je op, op kunt focussen. Als je, de skills die wij inderdaad met master flirt leren, als je meerdere vrouwen in je leven hebt, hoef je niet per se... Ik ook seks, maar dat je meerdere vrouwen op, op, op een leuke op manier uh, contact mee hebt... dan ben je veel minder geobsedeerd bezig met maar eentje. En zul je ook veel minder snel head over heels volledig verliefd worden op één iemand... en volledig uh, het grip verliezen en helemaal doorschieten. Dus een van de belangrijkste dingen zeggen wij altijd um, voor, de, voor, de, voor de man die hiermee bezig zijn... is uh, heb meerdere vrouwen in je leven, zodat je niet die obsessie gaat creëren op eentje... Uh, met alle ups en downs uh, die daarbij horen. Spreid je kansen. Oké, okay. tot zover dit gesprek 0801121. Ben je ook naar lust.bnl? Tom, allerlaatste vraag. Ben jij op dit moment zelfverliefd? Jazeker. Ja? Ja. En hoe ga jij om met die hormonendrama die er dan in ons speelt? Um, Goed, nou, waarschijnlijk met de betreffende persoon. Jij deelt dat, ach, Tom. Ik deel het. Wat ik ik ben in de, in, de, in de gefortuneerde positie dat ik het kan delen met de betreffende dame. Wat mooi. En daar dromen we allemaal van. Doe er de groeten, Tom. Dat zal ik doen. Goedenacht. <laughs> Goedenacht rijden. Lust. Lust, lust. Radio 1. Er wordt gemaild, er wordt gemaild. Ik heb mail. Zo, een mailtje uit Amsterdam van J. Spannend, altijd hè? Hallo, schrijder. Mijn naam is J uit Amsterdam, 29 jaar. Mijn mening over verliefdheid is dat ik het echt zoiets vind. Dat ik het echt zoiets als een druk vind. Dat zeiden we eerder in de show, natuurlijk. Het is eigenlijk bijna net zo hardnekkig als cocaïne. Dat weet ik uit eigen ervaring. Ik ben al sinds mijn jeugd zwaar verliefd op een meisje. Zij zat bij mij in de klas op de basisschool. Dit meisje was en is, weet ik via Facebook. oh heilig Facebook. Zo'n mooi en lief meisje. Ze laat me nog steeds niet los. Ik droom nog steeds van haar, bijna dagelijks. En ik heb ervaring met een kookverslaving. En dat is toch een beetje hetzelfde gevoel. Nee, en daarbij krijg ik toch een beetje hetzelfde gevoel als wanneer ik... Uh aan haar denk. Maar de liefde is wel een stuk mooier dan die klote drugs. Verliefdheid is een mooier ding dan drugs veel zuiverder. Als ik, als ik aan haar bruine ogen denk, dan krijg ik echt van die kriebels in mijn buik. En natuurlijk ook die heerlijke gevoelens van lust. Groetjes van Jay. Ja, mooi verhaal. Dankjewel voor het mailen, Jay. Ik heb hier nog eentje. Is daar nog tijd voor? Ja, er is nog wel tijd voor. Oké. Okay. Hij Natuurlijk is me het gevoel bekend, verliefdheid. Ik ken al een tijdje een zangeres die toch wel het een en ander aan gevoelens bij me heeft losgemaakt. Het feit dat ze nu zangeres is, is het probleem niet. Ze kent me persoonlijk en we zien elkaar zo nu en dan bij optredens. Maar goed, ik wil haar dus eigenlijk nog veel vaker zien. Het punt is dat ik veel negatieve ervaring heb in de liefde... en dat weerhoudt me van het ondernemen van actie. Doorgaans vinden ze me namelijk wel leuk, lief en aardig, maar meer als een broertje... En als een goede vriend. En dus nooit als de minnaar. Normaal functioneren is gelukkig tot nu toe nog wel mogelijk. Hoewel een camera stilhouden... Ik fotografeer veel tijdens optredens, tussen zaken staat dat... Is best lastig. Maar goed, je doet weinig aan die vlinders. En heel misschien komt het vast nog goed. Ronnie, Ronnie, ik hoop voor je dat het goed komt. Er is niks lekkerder dan verliefd zijn en dat het goed komt. We gaan er even uit voor het nieuws. En dan is het in één keer... Drie uur s'nachts. Ja, dat kan hè. We hebben de zomertijd gehad in, dan gaan we een uur vooruit. Dus ik kom straks om drie uur bij je terug en dat duurt dus over twee minuten. En dan gaan we doorpraten over verliefdheid. Ik heb er zin in. Tot zo. Radio 1, 1, 1. Lust. E